Kaulein Barry met het NOS-journaal. In Oberhausen, net over de grens in Duitsland... zijn meerdere mensen gewond geraakt bij een steekincident. Volgens Duitse media stak een man rond 7 uur vanavond op mensen in. Hij is opgepakt. Meerdere gewonden liggen in het ziekenhuis. Een aantal van hen zou in levensgevaar zijn. Ook de vermoedelijke dader raakte gewond. De politie heeft niet bekend hoeveel gewonden er zijn in Oberhausen. Op de digitale EU-top over de coronacrisis is er geen oplossing gekomen voor het conflict met Polen en Hongarije. Die twee landen blokkeren de meerjarenbegroting en het coronanoodfonds van de Europese Unie met een veto. Brussel eist dat landen de rechtsstaat respecteren. Als ze dat niet doen, krijgen ze mogelijk minder subsidies. Duitsland, dat voorzitter is van de EU, zegt dat er nu gezocht wordt naar een oplossing. Na de discussie over de begroting spraken de Europese leiders verder over de coronacrisis. Steeds meer mensen met ernstig overgewicht melden zich voor een behandeling in een obesitaskliniek. Het Obesitascentrum van het Elisabeth II ziekenhuis in Tilburg ziet de aantallen bijna verdubbelen. Op de IC's liggen veel coronapatiënten met een te hoog BMI. Veel mensen met overgewicht laten zich daardoor overhalen iets aan hun overtollige kilo's te doen. Artsen zonder grenzen roept wereldwijd alle overheden op... om patenten door farmaceuten niet toe te staan tijdens de coronapandemie. Zonder patenten kunnen zoveel mogelijk farmaceuten... goed werkende medicatie en vaccins namaken, stelt de hulporganisatie. Het is volgens het Rode Kruis tijd voor overheden... om de belangen van mensen boven die van winst te stellen. Het weer dan nog. Vannacht neemt het aantal buien verder af... en koelt het ook af naar zo'n 4 graden... Overdag af en toe zon en in het noorden nog kans op een bui. Dan wordt het zo'n 9 graden en in het weekend gaat de temperatuur weer iets omhoog. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. -M -M. Met nu de Nacht. too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 I lost myself into the night Chasing sorry with goodbye Why do good things die? Yeah! Elektrika, salza, Elektrika, salza. Oh. Vertrouwen. Wanneer alles dat jij als je leven zag, modder blijkt maar niet opvalt te bouwen. Ze kijken toe en ze lachen om een grap, die ze beter voor zichzelf hadden gehad.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 De tent, dus zeg me wie zijn echte vent en wie loopt weg. Uitgedrukte onzin.